Zang de gemeente van de Psalm 81 en dag van de 6 en 7 de zandberg. Ik heb een hals bevrijd van de te dragen, was die blijde tijd toen hun moed werd in het vijandland van hun trots ontslagen. op uw nood gekrijgd deze grote bond. Onder mijn gelijk komt zij hulp mijn woord. werd van u gehoord uit de plaats der donder. Wij noemen de talen 81 en dag van de 6 en 7 e Yeah. Aan dat de hoorners lezen en blijven veren, het beeld u op de vinden in de exodus <tie> Toen sprak God al deze woorden, zeggen: Ik ben de Heere, uw God, die u uit de Gitse land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onderop de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de haven is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God. Die de meestader vader bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij aan, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen. Die mij lief hebben en mijne geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet veilig gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eigenlijk gebruikt. Ze denken dat gij dien heil. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbad des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Zij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstje, nog uw dienstmaat, nog uw vee en nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den zaterdag en heiligde den zelf. Heer uw vader en uw moeder. Omdat uw bedaren verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet dood Gij zult niet uitbreken. Gij zult niet stelen. Zij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Zij zult niet begeren uw naastenhuis. Zij zult niet begeren uw naastenvrouw. Nog zijn de dienstknecht. Nog zijn de dienstmaat. Nog zijn de nog. Nog zijn de nezen. Nog iets. En dat u is naasten is. Vervolgens vragen wij u gewijde aandacht. Dat u deze uit het even woord. Het welke u opgedegen kunt vinden in de psalm. En daarvan nadert het 51ste psalm. De brie, 78 vertalen, dat beginnen bij 6, 51. En hij sloeg al de eerstgeborenen in Egypte. En het begint door de krachten in de tenten gaan. En hij voerde zijn volk als schapen. En hij leidde hen als een kudde in de woestijn. Ja, hij leidde hen zekerlijk, zodat zij niet vreesden, Want de zee had hun vijanden overdekt. En hij bracht hen tot de land. en hij verkreeg voor een maand de digte en deed hen vallen in het stoeren herpenis, en deed het stammen niet in hun standen won, maar hij er en verbeterden ze zijn hoor, en ondergingen zijn getuigenissen. Heen. en zij wegden terug en handen de trouweloos met de rechten van. zij zijn omgekeerd als een bedriegelijke mow. En zij verwekten hem tot voren door hun hoofd. En verwekten hem tot ijver door hun gesneden deel. Tot odeheid en werd verbolgen. En versmaadde Israël zeer. Die verliet hij de tabernate te zien, De tent die hij tot een woning geteld had onder de mens. En hij gaf zijn sterkte in de gevangenis. En zijn heerlijkheid in de hand der wederpartij. En hij leverde zijn volk over aan het straat. En werd verbolgen tegen zijn erfenis. Het vuur verveerde hun jongelingen en hun jonge dochters werden niet gefeest. Hun priesters vielen door het zwart en hun weduwen weenden niet. Toen ontwaakte zijn heren als hun slaven, als hun huis, juist van de wijn. En hij sloeg zijn wederpartijen dus aan het hart. Hij deed hun eeuwige smaakheid af, Doch hij verwierp de dank en de stem eveneens verkoos hij niet. Maar hij verkoos in Stamjuda, zijn stam Judah, zijn berggejongen, die, die hij liep had. En hij bouwde zijn heiligdom altoos, als de aarde die hij gegrond heeft in eeuwigheid. En hij verkoos zijn knecht David en nam hem vanaf van de schap Van achter de zoogende schapen deed hij hem toe, om te wijzen, Jacob zijn goot en Israël zijn erf. Ook heeft hij hen naar de oprechtheid zijn katten. En hiervan geleid heeft met een zeer verstandig beleid zijn eraf. Kom, hulp he. zijn in de naam des Heer die hemel en aardig genade heeft. Genade, vrede en warmhartig. U bij de aanvang geschonken en bij de voorgang reizig vermenigd van God den Vader en van Jezus Christus den Heer. 20, 21 en 23. Zal ik op het vervijf, 20, 21 en 23. God deed vervolgens met dit twee, daar niemand strijden in de streep, zelf en met goud belaan blijmoedig uit Egypte. ...die om hun betrek ook lang, dat ja, het overschrikt van de wat er verder voor tussen ja. 21 en 23, ja. zo honderwijs. de blindse lijst door de wegen die ze niet geweest en langs de paden die ze niet gekend had schrijft je zaai in het 42e hoofdstuk en wij willen naar de ziende gelijk voor elk mens en we willen weg hè? die de weten die kan kijken en dan zegt je zaaier waarvoor de nederens spreekt zal ze lijden door de wegen die ze niet geweest hebben een mens wil zijn weg te bekijken niet alleen van het begin maar ook tot het eind en je schrijft dit zal ze lijden als blind dat is nog net aan de dat de mens het wil. Die God zijn ogen boven. Die wordt gewaagd dat hij steeds te blind. Blind. voor God en Goddelijke zaken. Blind voor de staat waarin hij gevallen is. Blind waar hij wandelen moet. Blind hoe de zalig moet worden. En hoe verder op die weg. Blinde dat u was. Mensen denken, genade hebt, dat wordt ik zien, dan kan ik het bekijken. Nou, ik kan je wel zeggen, dat ik dacht, 42 jaar terug meer te kunnen bekijken, dan dat je nou achterkomt. Toen was ik blind, toen grootte mijn op, maar nou nog meer. En hoe meer God zijn licht. Om je erachter kom je spreken, brengen. En anders wil je niet gelijk worden. Dan wil je zelf te waarde staan. Dan wil je daar, kijk, dat zien. Gelijk te worden, dat wil zeggen, aan de leiband te lopen. Dat kan niet zo. Kinderen. Je moet er ook aan de lijf af. Hand van vader of moeder of een ander. Voor de vele gevaren die er zijn. En ook omdat het van te weg niet weet. En ja, dan moet je maar eens kijken hoe die kinderen rukken. een onmiddellijke weg voor het leven moet gezien. Die weg is totaal omhoog. Leed en bloed. De ergste scoren God niet van kan. Al Gods volk zou het vlees waar ze hierin geleefd hebben achter moeten maken. Dat is een hele strijd. Mens verhuizen moet en hij woont naar zijn zin. Maar hij moet verhuizen, nee. door welke omstandigheden ook. Dan moet er soms heel wat plaats hebben. Dan moet hij gewillig gemaakt worden. Nee. En als je van hier verhuizen moet, ook al is het een levend gemaakt mens. Nee, dan moet hij ook gewillig gemaakt worden. Nee. Weet je wat de mens dan doet? Dan probeert hij op de heer niet aan zijn kant te komen. Want hij kan niet aan God's kant vallen. In elke weg. Dan probeert hij om zelf de leiding te krijgen. Omdat hij zich nog niet voegen kan naar die leiding God. Want dat is nog mogelijk. En toch. Genadewerk vanwege de stand. Je kunt het zien bij de leiding God met zijn volk Israël. Als het uit Egypte moet. Dan moet het eruit. Niet gedwongen, maar omdat God het wil. En dan baant God de weg op. We dachten nu bij die leiding Gods met zijn volk te gaan bepalen, Zalm 78, vanaf vers 52, tot en met 54. En hij voerde zijn volk als schaap. En leidde ze als een kudde in de woestijn. Ja, hij leidde ze zeker, zodat ze niet vreesden. Want de zee had hun vijanden overtuigd. En hij bracht ze tot de landpalen zijner heiligheid. Tot deze berg, die ze rechterhand gekregen heeft. Tot zover. Wij zeiden nu. Aandacht te vragen voor de leiding God met de God. Ten eerste leidde hij als een kut. Ten tweede leidde hij En ten derde leidde hij tot de landpalen en het God heeft de leiding. Ook over al het wereld gebeurt. Lijkt soms wel alsof de duivelbeleiding leiding heeft. In onze dagen. Moord. Doodslag. diefstal zal er gaan maar voort. Dat is aan de orde van de dag. De blaven staan er vol van. Zodat hij soms meneer moet blijven. Kan ik niet meer verwijzen. Zo gruwelijk. Zou dan toch wat de leiding hebben over al het wereld gebeuren. Ja dat kun je soms wel merken. Maar opmerkzaamheid krijgt, dat God woordt al een tijd voor de Godloze, ze zijn maar ook voor de godvrezende en de gaat. Anders was het niet waar. Zo'n lichter schrijft ook van die lijden God met Ezra aan. De heer had het reeds. Tot Abraham gezegd. Dat was meer dan vier eeuwen vroeger. Ze zouden tot een groot volk maken. Ze zouden dienstbaar gemaakt worden. En dan zou de Heer het opvoeren naar het land dat hij aan Abraham en Isaac en Jacob verloofd had. De Heer was nog niet vergeten. Al was het meer dan vier eeuwen geleden dat hij dat woord gesproken had. Toen het tijd was, haalde God ze uit en geeft ze aan. Hij leidde het aan de kurde. En wie houdt het op zich over de kurde? De hond? Nee. De herder? Wie houdt het op En u zult gevraagd wijst wijs van hem dat de Heer bij zijn volk was toen hij het uit Egypte land uitgevoerd heeft. Dat is toch geen invals. ging de Heer voor met de wolkenland. En desnacht met het de buurtland. En de Heer sprak vanuit de wolkenland. Zie wel dat God de lijden heeft. wordt je iedere zondag voorgelezen of het is opgevallen dat weet ik niet wat wordt er dan gelezen wat God aan Eterald deed toen het in Egypte was ik ben de Heer in uw God die u uit het diensthuis uitgeleid gaat iedere zondag bij de weg of we het opmerken of niet daar. Dus die leiding was in de hand gescheerd. Ze konden er niet uitkomen. Ook niet, al kermde ze voor God. Geschrijd kinderen in Israël. Dus kerm ging ook tot God. Toch kon ze niet uitkomen. Tegenwoordig zouden ze zeggen, wat helpt dan je geroep aan je kerm hè? Als dat ook nog niet haalt, kijk, zolang als je daar een oorzaak van je verlossing is, dan kom je er niet uit. Dan kan je hem niet om, maar dan kan je wel voor wat, maar nog niet om. En dat zat er niet bij gaan. Maar de Heer maakt zelf in de Psalmen onderscheid tussen tenen en godswijs. Waar hij zegt, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Dus niet in het kermen ligt de oorzaak, maar in de ontferming God. God doet al wat hem de Haag. Uit zijn eeuwige ontferming voelt het voor. Zo ontfermt hij zich dan min hij wil en verhouding hij wil. Ga Faro en we zijn aan de verhouding over ontfermde zich over de volk Israël. En dat volk was toch niet beter? Daarom zeg ik die soevereine ontferming God. Als dat is rood van dan denk ik dat de grootste zonde op de wereld nog in de ruimte komt. Dat voor een zingloot van vals. dat al te vrij de tekstwoord omdat vragen om dat werk God, wat hij met zijn volk is, en hij boerde zijn volk als schaaf. Wat kunnen schapen tegen wolven beginnen? niet De wolven die zouden met geuren en met troon. Zo haalde hij zijn volk even uit het geef. Als schaaf. Zo, Zo heeft hij gelijk. Gaan. Zijn dwaald iets beter. Zijn 119 klit leef bereikt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in trots Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Kinderen zeggen zo vaak, maar ik zou je wel goed in de gaven houden, dat ik je niet kwijtraak. is niet waar dat tegen vader en moeder denkt erom dat ik wel kijken zou wel lopen. Laat me maar gerust op. Dat kan ik me de goed heen denken. Dik ik vroeger ook wel. En wij de weg kwijt. Dat wist niet meer. Dus ik ben niet beter hoor als jullie. Maar daarom weet ik het, omdat ik toch gedaan heb. En ineens wilde wilde ook zo graag lopen lopen. En dat wilde de heer niet hebben. En wilde ze bij elkaar houden. Daarom heeft het als een kudde geleid. Wee de kudde zelf de leiding neemt, Dat gaat niet goed. En je zult wel vragen, wat is nou eigenlijk een kudde? Dat is een verzameling van dieren. Of dat nou koeien zijn, die een baas van wijtje. Of dat het schapen zijn, die het graf van een berg Giliab Vanaf er weinig zijn of veel. David werd gezegd, waar heb je de weinige schapen gelaten. Dus Isaïe, zijn kudde was niet zo groot moeten. Toch een kudde. En wat zijn ze dikke hecht van het verheer? Hoe menigmaal dat ze even uiteen lopen, dan zie je ze weer altijd samenkomt. Ze wordt kudde naam, zo was het ook met het volk van Nethra. Daar lag toch een band. Onder dat volk. Zeker. Daar gebeurde ook van alles wat niet moest. Was geen volk zonder donder. Dag lag er een band. Hoewel Mozes lang in Egypte gewoond heeft. is nooit in Egypte naar gehoord. is een hart. Nooit. Hij bleef in zijn hart en is het liep. Waarom? Waarom zit dat volk zo hecht aan elkaar van? Oh, omdat God het lijkt dat het kut is. Die worden bij elkaar. Een joker wordt nooit gingen geeft en dan ook in Syrië. Lavan heeft lang in Syrië gewoond. Bijna verdeeld van de, de hitte des daags en van de vorst des nachts. Toch ineens liet gebleven. Eindschap van het volk. Snorstig. Die Joden die hecht naar elkaar. Maar het gaat over toen in de tekst worden. Dat Godse lijn is als een kudde. Schaaf. En hij voerde ze uit Egypte naar de stijl. Maar, Dan moest God zelf de wegbanen, want Farao wilde niet looplaatsen. Hoe deef was dat een heer, gezegd. zei, laat me voorttrekken opdat het mij dienen. En Farao beloofde dan wat, maar hij deed niet. Totdat. De tiende plaats was. Toen liet God zijn volk Israël trekken. En toen lieten de Egyptenaar met de hart los, maar in de hart hield hij ook nog vast. Waarom zeg ik nou in zijn hart hield het nog vast? Wel, dat blijkt wel dat hij erachter aan deed. Er was er in zijn hart nog niet los, maar hij moest loslaten. Die tiende plagen waar overal dood waren. Hè? Ja, gaat door de dood heen, komt met zijn wolf. Hè? En dan moet je loslaten. En als je nou van binnen niet gedood wordt, dan kom je soms in een weg dat je uitwendig staat. Ziet maar bij Faro en hij Hij leek niet los. Verhouding in zijn hart. Daarom is je het en hoe harder dat de mens is in zijn minst, hoe meer dat hij vaart Al wat God wil. Hoe meer de Heer sprak, hoe harder dat varen werd. Hij gaf het niet op. Die eerste Heer, dat ik hem dienen zou, dat ik ken de Heer niet. Dus daar heb ik niks mee te maken, he. met die God van de Joden. Niet. Hij is er wel achter gekomen, toen die ook zijn eerste door de dood moest af. Of die met die God van Israël te maken? Ze liep te gaan. Waar nog niet gewild. Maar liep toch los. En het is niet zonder bloed gegaan. Want de Heer had bevolen dat aan de bovendor. en aan de zijposten der deuren bij elke Israëliet bloed aangebracht moest worden goed zichtbaar, met de bundel te hiet op. Als dan de engel des verwerkt kwam de eerstgeboren te doden, en in zacht dat bloed, dan ging hij voorbij. Zie wel dat ze zonder bloed er niet uitgekomen zijn. En breng dat nou maar eens over toe, op Gods kaart. Daar moet God op de plaats aankomen, om hem uit de wereld uit zijn godsdienst, uit de zonde, waarin hij ook vast zit en leeft, om eruit te halen, dan komt er nooit uit. Je kunt hem heel de Bijbel voorlezen, en dan blijft hij er nog in En dat hij toestemt ook, en dat hij de ganse tijd zit te ween. Maar hij verandert er niet van, dat hij van dood leeft. wordt. Wat moet er dan toch gebeuren? Als je nou 40 jaar onder de prediking zit... Zij zuivere preking en je bent dan nog niet wedergeboren wat moet er dan toch gebeuren? Wel dat God met zijn geest zijn woord vergezeld dat toepast in haar dan hebben we vaak generisch in Mens legt veel meer op de verklaring als dat hij zucht om de toepassing en door de toepassing. Hmm word je geleid tot een schaaf. Schapen, dat zijn geen wolven en ook geen paarden. Wolven vrech. Die springen door op de schuur. Baden die slaan zo'n dag eruit. En weet je als je klap trekt met schaaf. Dat doen die schapen niet. Schapen laten zich leiden. En als het verschoren wordt, dan is het stemmeloos voor de dagen aangezien het geen iets geeft. Dan doet het niks, dan blijft het zo licht. Nooit gezien? Zoals, zij wonderlijk is dat. Die Bijbel is toch zo waar. Al wat erin staat, voor de dieren van de mensen. En de Heer heeft zijn volk ook aan zijn kudde geleid. Hij verzamelde dus zijn ezel uit enige heen. En ze moesten het paard gaan en reeds staan met de letteren om God. En de leefde er nog niet vast, Zo om eruit te kunnen gaan. In Egypte naar de huizen, overal was een dood. En duisternis in de woningen. En bij de kinderen is dat wel plicht. En verheuging in het hart. Ze mochten eruit. Dat is wat als je eeuwig gevangen zit wat ja, ze waren toch eigenlijk zo'n beetje gevangen, die steenbakken daar in En als ze niet genoeg tegelstenen maakt, voor de schatsteden van vader, en dan ze met de zweep. Ze zouden tegenwoordig wel weglopen, lopen, denk ik. Maar dat ging niet voor het raad. Waarom niet? Omdat God de weg nog niet gebouwd had. Maar dan baan je er toch zelf een. Ja, dat deed vaar over en toen werd hij lijkt. Ik denk dan waarom hij zelf er niet uitbreekt. Want dan gaat het ongelooflijk mis. Je kan beter weggejaagd worden als hij wegloopt. Als je er te geen oorzaak voor geeft. Dan kun je je beter uit woede wegjagen. En dat je met God gaat als dat je wegloopt met een duivel. Want dan loopt hij vaker. En hij zei dat die liep toch ook vast. Terwijl nou is uit de heptel aan de zaten ze aan de rode zee. Die liep het toch ook vast. Ja, maar toch anders als dat de mens van nature vast lopen. God liet ze vastlopen en achteren hebben ze het gezien om een andere weg weer te openen. En dat zagen ze passen worden gedaan achter moeten we het leren. Hij leidde zijn volk uit een kutte schaal. En hij leidde ze in de woestijn. Maar ze moesten eerst de rode zee door. Daarom staat er ook verder in de tekstwoord. En hij leidde ze zeker. Hoe kan dat nou zijn als je voor het water komt? En toch was die leiding God zo zeker en onfeilbaar. Hoe gingen ze de zee door? Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan. Als op de droog. Zie wel het waar hè? We hebben het al menigmaal gezongen. God baamde door de woeste baan. En brede stromen ontwacht. En ze hadden ook wel eens tijd dat die kudde de stem liep horen. Ze waren altijd niet aan het grazen. Sommige mensen denken dat ze leven beter Maar nee, ze moesten nog de stem wel eens laten horen. Wat roept gij tot mij? Zegt de Heer tot Moos. zegt dat ze voortrekken. Dus nu niet. En toen roepen de God de weg door de zee. En de kinderen net als gingen op het droge, en aan de overzijde van de zee en al het volk dat zien zo'n rode laag. Dus dat hebben we gezongen ook. Zie wel dat die schapen niet altijd grazen moeten. He. Die moeten wel eens roepen tot God. En die moeten ook wel eens God prijzen. Dat zijn dan nou de echte schapen. Geestelijk is dat bedoeld. Als een kudde heeft, God het gelijk. En de Egyptenaars ook zulke beproevenden, staat het, zijn verdronken. Je zou denken, nou had God nog zo'n goede weg gelegd door de Rode Zee. En de Egyptenaars dachten, wat die Ezekielieten kunnen, daar kunnen wij ook. Dat is logisch. Maar weet je waar ze geen rekening mee hielden? Dat Israël die God van Israël mee had en dat de Egyptenaars de God tegen hadden. En als schrijft Paulus, zo God voor ons zegt, wat zal dan tegen ons zijn. Maar omgekeerd, stuk waar, als je God tegen hebt, heb je niks meer mee. Of het geloof het of niet, maar dat is het zo. Daar moeten we nou achter zien te komen, in elke weg. Heb ik een Heer daarin mee? Gaat hij me voor? elke Of heb ik hem daarin tegen? Ja, maar dan zou je dus voor elke weg eerst wel op de knieën moeten gaan en zeggen, gaat goed? Ja, als het goed gaat, dan gaat dat zo. En daarom niet. Maar omdat de mens denkt, ik weet de weg wel, daarom loopt hij ze vaak vast. in, dood. Daarom heeft hij God niet nodig. Hij meent het wel dat hij het weet. Maar het is niet waar. Want als je meent te zien, dan blijft hij blind hebben. Hij leidde het als een kut. Hij, die leid, man, die herder, Israël. Want Mozes was maar een hulpje in de hand des hoor. Als die de leiding had gehad en God was niet mee opgetrokken, had de Mozes wel omgebracht, denk ik. Hij heeft later zelf uitgeroepen, dat feilt niet veel aan of ze zullen me Nee, het geldt altijd nog... Ik ben de Heer, uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid. Zie wel de God te leiding. De meeste mensen die moesten en Arendes van, vooraan, die kregen overal schuld gehad. Ja, een mens die durft niet rechtstreeks God te beschuldigen. En weet je wat, wat hij dan doet? Dan gaat hij de instrumenten die God gebruikt beschuldigen. Maar in de grond van zijn aard is het, dat is met God niet eens. Is. Blattig. Kijk, ben jij een Als het groeien moet, dan wel niet. Ja, dat is nou toch ook wat. Dan ligt dan weer. Of daar en daar. En wie heeft dat weer? En wie moet de grondvrug waarmaken? Zie wel, dat er we veel meer God aan beschuldigd zijn dan dat we er ergens hebben. Hij leidde het als een kudde. Hè? Opdat die kunnen gedurig zou opzien naar de Heer. Van hem alleen verwacht. En wie kijkt er nou gedurig nog eens op wat God wil? Wie is vaak in het verborgen bezig? Leer mij naar uw wel te handelen. De meeste gaan zo wat wandelen. Maar David zegt, leer mij naar uw wel te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Dus je had het eerst over God willen en dan over de wand. Ja, maar dat vraag is nog wel, zegt meniging. Dat wil ik aanheen. Maar wat is antwoord? Men vraagt niet antwoord. Ze zegt hij zo, nou heb ik het neergelegd, nou heb ik het gevraagd en dan ga ik. Dat is meestal zijn woorden. Maar dan wacht je niet merk op, men ziet wat antwoord God Daarom gaat het je vaak verkeerd. Uit zijn eigen gaat hij altijd mis. Dan gaat hij de brede weg op en de blijft erop. En hij denkt nog gaat goed ook. En dan moet je daar die op in zijn Die op die smalle weg is. Die doet niks als slagen. Is de heer niet goed voor je, zegt Kun je zien dat de mensen niets van verstaan. Niet het minst als God zijn ogen niet open. En toch heeft God het lijf. En als je niet luistert, dan is het best eens een keertje dat het gebeurt dat de hond op je afgelaten wordt. Losgelaten wordt toch? Gebeurt bij Gods volk opvraag. Als ze naar God niet luisteren, dat ze wel zo'n vreselijke strijd in de ziel krijgen, dat ze geen raad zullen weten. Zodat het waar zijn, Heeren. Nou weet ik er niks meer van. Dan zit ik vast. Honden die omsingelen mij. En de tieren door de straat. En die moeten dan de wijn hè? Ja, hè. Ja. Want wordt de schapen vermoord. Ja, de weet weten er we wel raad voor. Die laat ze schijnbaar een heel poosje die kunnen gaan. En dan moet je ze dus bezig zien. Het me wel eens op, als je ze op de hei komt en je ziet, dan je de kudde je schaven, dan moet je maar eens kijken. Hoe ijverig dat die beestjes bezig zijn. Tot daar, de hond komt door de jacht, maar Als de herder komt en gooit met zijn schopje dat ze raakt, Bluit je op een steentje en dan luisteren ze naar. Dan gaan ze weer terug. En anders dan dwalen ze hierheen en dan dwalen ze daarheen. Er zit het hart van die beesten en ik denk bij God, vond ik dat niet anders. Tot alle dwaling in de leer, tot alle dwaling in de praktijk, dat liggen we net voor. En wie houdt nou bij elkaar? Dat doet God zelf. Als je te wijl loopt, dan zegt dan hier, ik zal een haak in de neus slaan. Dan trek je je weer terug. Dan loop je vast. En dan moet je niet denken dat je dadelijk blijft als je vastloopt. Om weer bij de kudde gebracht te worden. Dan moet je soms wel eens apart genomen worden. Om bij die verzameling dieren weer gebracht te worden. Dan zou het uitwendig nog zijn. Maar geestelijk moet je er weer bij gebracht worden. En dan zou je soms denken. Wat spant die herder ten eigen toch in. Om de hele kudde schapen die 99 even achter te laten. Om die ene die was, om die weer terug te brengen. Ja, die heeft er wat voor over. Hij zou zeggen: Als ik nou die 99 van die 100 maar heb, dat eentje, dat is niet zo erg. Nee, denkt de heren, die ene hoort wordt heel bij. Die moet er ook weer bij. je dus opmerkt, wat is dat, een leiding, Die leiding God. Hoe ver ze afwalen, waar ze ook heen willen, wat ze ook willen doen. Tot hier toe zegt de heer, en niet verder, achter elke regel, als het goed gaat, staat er een punt. Je hebt wel eens mensen die het vergeten, hè? maar de heer zat er wel eens een punt achter. En zei ze, nou, het ver genoeg, hoor, niet verder. Dat is nou de goddelijke lijn. Hij leidt het als een kudde. En wat doet die heer dan? Die houdt niet alleen de kudde bij elkaar, maar hij zoekt ook zodanige wegen dat zijn leven blijft. En als het vastzit, dan gaat de herder proberen de wegen open te maken. Daar moet ze zo'n doornen opgeruimd en zoals bij Ezra een pad door het water gebaan wordt. O, oh, die herder in Dat is een kostelijke herder, zoals de gereedschapherder op de wereld ooit geweest. Dat is meneer Jezus. Dat is de overste herder. De Heer heeft al zijn schapen aan de zorg toevertrouwd. Ik zeg dat, mocht het zijn dat we zijn achting voor de middelen in onze ziel mochten krijgen, zou dat groot zijn. Van hem staat, ik ben de goede Heer, En de goede Heer stelt zijn leven voor de schade. Toen Faro ze niet wilde laten trekken, toen heeft God zich tussen Faro en tussen de kudde schapen gestaan. Ze zeggen, daar sta ik nou met mijn leven burg voor dat Faro er niet meer aan komt. En de wagen, die werden geklieft, en Israël gaat het dus door. En Faro gaat het dus achterna. Hij had nog wagen genoeg en ruiters en paarden en er staat dat ze alle tot één toe in de vloed getwoord. Waarom? Dat God tussen zijn volk Israël en tussen de Egypte naar kwam. Toen was dat geloof. En dat is nu net het puntje waar de mens geen rekening mee had. Dat God is een keertje tussen een mens, dan moet je tot God bekeerd of God veld je dood neer. Of die laat je in de gewangen zetten. Maar ben jij Wat moest een mens daar achter op geven om God te vreden. En niet te veel menselijke vreden te hebben. En als je net andersom met de mensen die hebben meer menselijke vreden dan God vreden. Kun je zien, moet zijn moet en ook goed gaan. Hij leidde het de een kudde. En wat heeft God die kudde verzorgd? Dan moesten ze van leven toen ze uit de geefde land gingen. Ik heb in de Bijbel wel eens gelezen dat de deeg hem had meegenomen uit de geefde. En in de zomer hun kleding droemde. Ze hadden wat die lange kleed, dan kon die deeg niet. Want toen ze pas uit de waren. Hadden nog geen mama. Dus ze moesten leeftocht meenemen uit Egypte. En de Egyptenaren waren blij genoeg. Ze gaven ze nog wat meer als leeftocht mee. Wat dan? Met zilver en met goud belaan deed God ze blijmoedig uit Egypte gaan. Eist van uw buren, zegt een heer, de heer, zilveren vader en gouden vader. En als ze later een tappen nagel moeten bouwen, dan brengen ze er een deeltje van om het huis te heren in de woestijn op te richten. Zie je nou hoe God werkt? Die zorgt ervoor dat Israël goud en zilver krijgt en dan vraagt hij weer om een deel voor zijn huis. Zo werkt het hier. Dat is niet allemaal gewoon zelf. Dat denkt men. Maar dat is niet waar hoor. Dan moet ze er weer een deeltje van brengen. Eerst dan de tap nagel en later aan de tent. En doet nog gewillig ook. Dezelfde gaberen willen. De ovens gingen voor en de andere klaar. Die veel laat die gaat veel. En die weinig had die gaf weinig. Dat is niks zou moeten betalen. Dat heeft in bijna wel eens gezien met het bouwen van de nieuwe kerk. als je niks wil geven, mijn baas. Je kunt nog naar een andere gemeente. Of je hoeft niks te betalen. voor veel gevolg opruiken. hier bij mij blijft dat zal wel duur worden voor. En ze zijn toch niet weggelopen. Ze hebben er nog stuk bij een dag. Ze hebben er nog schrik van op, als ik dat zie. Ik ben er wel weg. En ik hoop er ook niet meer terug te komen. Maar ik er nog geen kwaad toe. Zo is niet. Zo ligt het niet bij Dan heeft God te veel wonderen gedaan. En ik had er nog maar te kijken. En zei mijn hart. Toen we niks hadden bij de feur in 53, was ik er alleen uit. U begint, zo zou wel gering zijn. Maar uw laat zal zelfs en vermijderd wordt. Dat heb ik niet gezegd. Dat God gezegd. En dan nou zie ik nou, de kerk naar u gebruiken. Zie je dat God het vervult Daar nee, heb ik nog zeker van over. Waarom? Omdat ik zie dat dat woord vervuld wordt. Maar die doet dat mijn ziel straks. al ben je dan weg? Dat zegt niks. Maar God houdt zijn woord. al wat uit zijn lippen is uitgegaan. Dat blijft vast. En, onverbroken. en als je tot die kudde zegt, dan nou zal ik je uit land doen uitgaan. En ik zal je in de woestijn voeren. En dan ga je naar het beloofde land. Dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen. En doet God het ook. Zou ik het zeggen, zegt de eer, naar niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Oh, wat kun je op God op handen. Zijn niet dank dat ik geloof, dat is anders. Ik heb niet zoveel veel Moet ik dat er nog krijgen. Ik hoor nog niet bij die mensen die het geloof in de zak hebben. Want dan zou ik bang zijn als je er een hartje in hebt, dat je het Maar als je het tegen je hart hebt, dan kom je er wel achteruit. Alleen maar beoefenen kan als God het hart weer hoort. En dan het. Hij leidde het als een kunnen Door de hand van Mozes en de aarde. Die moesten ook gedurig vragen. Hoe moet het de Heer? Hebben? Want we weten het we niet God voerde ze naar de Rode Zee, schellet zij ook wel gedaan. En toen wisten ze het helemaal niet meer. En wat zegt Mozes? Staat vast, zegt hij, en ziet het Heil dat Heer. Niet het Heil van Mozes naar Aarom, maar van de Heer zegt. Want nou zou God wel doen dat je nog nooit gezien hebt. En wat denk hij? Hij moet niet de wagen of een hoop staan en ze konden zo door de zegen. Ze gingen door het geloof op het droog. Wonderlijke God heeft die God, de volk van Israël. En die die God nou kent, die zal ook wel moeten zeggen, wat hebben we toch met de wonderlijke God? Ik begrijp er niks van, zegt joh, God is groot en wij begrijpen het niet. Eerlijk, als God werkt, dan moet ik altijd zeggen, ik begrijp er niks van. Dat kun je begrijpen. En dat een Heer het aan zijn volk doet. Dat begrijp ik ook niet. En dan denk ik nou ja. Daar kan ik dan nou nog een beetje hebben. Dat heeft een Heer lief. Maar als je dat aan jezelf doet. Heer, dan begrijp er helemaal niets meer. Dat is zo'n groot ronde. God werkt. Bij ieder persoon. In het de, wat je zelf zegt. Paulus schrijft. Het is God. Die in u. Niet in jullie, maar in uw werk. Ieder krijgt een persoonlijke behandeling. Zoals God nu dus zijn geest lijden heeft. En toch is hij een schaap van die grote kudde die de nieren vergaat. En als de kudde te veel wol krijgt, dan moet je geschoren worden. Dan heb je mensen. Die houden veel van een kudde, maar meten om de wol. Ze zijn slecht voor de beest. Dat is niet best. Arme kudde. Maar mensen die een hart hebben voor de schapen. En dat heeft de heer Jezus. Oh, die heeft zo'n hart voor de schapen. Ik stel mijn leven voor de schapen. De huurling die vliegt. Over met zijn huurlingen. Maar ik zeg ik stel mijn leven voor de schapen. God is verheerlijk geworden door het werk van die middelen. En in de toepassing aan de schapen. Dat wordt God ook verheerlijk. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Hij houdt ze vast. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vader. Met twee handen worden ze vastgehouden. Dat brengt me tot de zekerheid. Waarmee ze geleid worden. Wat ze lezen... En hij leidde ze zekerlijk zodat ze niet vrezen. Waar vrees Gods volk nooit? Staat het dan niet? Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vader welwagen u in het koninkrijk te geven. Je doet 12, en 32. Dat is toch wel een bewijs dat ze gedurig vrede. En dan lees ik hier in de tekst. En hij voerde zijn volk als schapen en leidde ze dat de ze kudde in de woestijn. Ja, hij lijkt ze zeker zodat ze niet vreemd. Hoe moet ik dat nou in overeenstemming daar? Dat doe ik niet te doen, dat ik God wel. Als ze de leiding God niet zien, dan wil dat nog niet zeggen dat ze kwijt zijn. Dan zijn ze het gezicht erop, het licht erover kwijt. En dan lijkt God ze nog net zo zeker dat ze het zien. Maar als er licht was, dan zien ze de zekerheid van de goddelijke leiding. Daar zit het net heer is nooit twijfelachtig in de lijn. die weet reeds van eeuwigheid wat als de maat zo zijn te wachten waarom Omdat hij zelf toe maakt door die zelf wil tenen wat eerst dan met dronen je hoeft niet te denken de mensen staan het voor als ook god eerst eens af moet wat de mens wil maar zo is het niet doen want er is er geen eentje ik ook niet die naar god wil en waarom zullen ze dan komen omdat god het wil hij werkt in zijn het willen en het werken na zijn welbehaag. Dus als God een mijn daar, we hebben wel, een brengt daar. Maar, hoe zit dat dan toch? je dan gedwongen? Net als dat je soms kuddebeesten drijft. Sommigen worden getrokken met een touw in de top. En anderen worden soms met de stop gedreven. Dat er voor persoonlijk maar van nacht. Dat ze niet weg kunnen. Nee, ze moeten het niet uit. Op de dag van God's heerkracht, Dat is als God krachtdadig werkt. Dan zijn ze net zo vrijwillig. Dan zijn ze, heren, zeg nou maar hoe je daar wil, Ik vind het goed. Het is mijn beste. Zijn ze net zo gewillig. Als het leem in de hand van de poppen wacht. Dat leem kan ook niet zeggen waarom heb mij mij al zo gemaakt. En wat doet zij? Niemand kan zijn hand afslaan en zeggen wat doet hij. En toch, ze noemt geweld. O, God heeft een goede, dat geweldig zalig wordt, tot God veel. Als hij het maakt. Anders zijn ze niet gewillig. Dan protesteren ze gedurende dat ze de weg niet kunnen bekijken en wij willen bekijken, dan komt de wijandschap op in het hart. Dat gaat niet goed. En vanachter zijn ze heren, die wegen, waar ik kaart tegen die zijn het heiligste voor mijn arme ziel. God er ligt over van. En roepen ze vanuit, heilig zijn, hoe God, u weet. En als de wegen voor de waarneming van je ziel heilig worden, dan houdt de tegenspreker eventjes op. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie wie is een God als gij, groot van macht en heerlijk gepijn? Hoort maar, ja, gij zijt die God die de oren, wonderen doet op wonderen hoor. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het dan daar staat ze niet. Daar is de heer niet groot, die zijn zelf groot. Maar bij het dan, niet om als een heidend te leven he. maar om een heiden te worden dat deze mens die van God geschreven is. Kijk en als de Heer nou overkomt bij ja, haar. Dan ben je precies als een heis. ah, precies buiten God. Niet buiten zijn bereik. Maar van mijn kant kan ik nooit meer Zo ging de klaar. Niemand zegt, meneer niet Kan tot mij komen. tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Doet hij dan toch een half om? erom. Nee, dat is geen touw waar je wordt hoor. Je mag het wel zo noemen, maar dan moet je de woorden van Hosea noemen. Ik trok ze met mensen, zelen, met touwen der liefde. Kijk, daar sneuvelt dat volk voor. Anders nergens voor. Al zou het de maan plat regenen, dan blijft het nog dat. Lopen ze nog weg. En dan zou het van het vuur verteerd worden, komen ze nog niet terug. Maar als God zijn lieden weer oplegt en uitmaakt, blijven niet dan liggen ze er zo en zeiden ze, heer, doe nou maar met nou me wat goed is in je ogen. Kinderen lopen ook wel eens weg. Ze eentje van huis hè? Ook wat is gedaan, hè? En riep vader en moeder dat ze terug moesten komen. Nee, kom niet. Maar, als hier het hartje begon te praten en de liefde tot vader en moeder, die ging spreken, kwamen ze dus zo terug. En zei, nee, ja, ik ben toch op mij teruggekomen. Ik heb nergens beter thuis. Denk er maar om kinderen, nergens beter als thuis hoor. Als de liefde begint te praten, dan gaat, dan gaat de verloren zoon naar huis. De gelijkenis, Lucas De Huurlingen, mijn vader, Hoort van het, hij dacht als de vader aan dat die huurling had. Je hebt beter niks. Hè? hij zat bij de vader. Daar was je terechtgekomen. Hij meende dat dit nou wel gewonnen had. Een deel. Want goed dat hem toekwam, dat had hij in zijn hand. En nou ging hij eens wat ruimer leven. Zo bekrompen bij zijn vader thuis, dat was toch niks? Zo denken sommige jongens ook wel, dat zijn meisjes hè. Zo bekrompen thuis. Ik mag niks. Geef mij nou maar het deel wat me toekomt en dan ga ik. Ik hoop dat je net overkomt als je verloren zo Je liep zo vast een uur. En, als je nog verder waakt, dat hoop ik dat je ook overkomt, als je nog verder was, in doorbrengen en die wegloopt die verloren zon, dat, dan staat hij, toen zag hij zijn vader, daar staat hij, toen zag hij zijn vader, daar staat maar toen zag hij zijn vader. En ik verzeker je, daar gaat de been eronder uit hoor. Hij ligt niet uit, maar dan ga je van binnen tegen de grond. Oh, dat zijn en je ziet lopen waar, dat die een lopen en een doorbrengen, toch hebben ze. Al Alleen al met vele boeleerders geboeleerd. En alleen al alles zonder komt. De deur staat niet alleen open, maar mijn hart staat ook voor je open. Want de mensen kunnen de deur zo voor je open doen, maar het hart ook niet open is. En hij benauwd. Maar als een Heer de deur open zegt, door middel van zo'n woord En je mag gewaar worden dat zijn hart ook voor je open staat. Dat is groot. Dan kun je het niet meer uithouden. Een zekere leiding heeft God die kunnen. Zij zijn in de tweede plaats. Zij leiden ze zekerlijk zodat ze niet vrezen. Als God de liefde in je hart uit wordt dan vrezen ze niet. En als het geloof bij voortgang werkt door de goddelijke liefde, dan heb je ook geen vrees. Want de staat in God zo hij drijft door de, vreden, door de liefde de vrees buiten. Dus zodra de liefde vermeerderd wordt, waardoor het gewoon werkt, dan kun je zelf niet vermeerderen, ook niet beginsel geven, maar zodra het God het vermeerderd had begint, dan is de vrede, de, de slaapvervrede eruit. En de kinderen komt voor een dag. Dan luistert ze. Kun je zien, dat is toch een zekere lijn. mens kan soms denken dat hij zoveel te vertellen heeft op de wereld. En toch, hij zal precies, als God in de arbeid het pad van God geboden loopt. Hij komt niet gedwongen om dat God erbij. En dan twijfelde je er niet aan ook. Als God er licht over heeft. Hij krijgt de zekerheid in je ziel. Al is nog zo onmogelijk. zeg je ja ik moet het toch doen. Dat is gemakkelijk daar naartoe te gaan. En daar moet ik niet heen. Dat is onmogelijk. En daar moet ik nou heen. Dan geeft God de zekerheid. Dat precies die onmogelijke weg gaat. En dan word je gewillig gemaakt op. En zodra God die gewillig gemaakt heeft, dan krijg je zelf ook zekerheid in je hart. Dan komt er nog meer aan dat dat Gods weg is. Al is het nou nog zo moest. en als dan al de mensen de hoofd schudden en zeggen, Hij is niet goed wijs, dan moet je toe doen. Dan kijk je het volk soms naar en zegt, wat een tong is. Dan moet je eens kijken, dan gaat hij toch dat ondernemen, daar komt toch niks van terecht. Dat kan toch nooit. Ik kan het goed begrijpen. ik heb dat zelf ook eens een vaart gezegd. Als ik op die weg moest en kreeg ze geen licht over, daar komt toch niks van. Dat kan toch niet. Zodat de heer zegt, en ik zou je leiden, en ik zou je zeker leiden, oh, ga nou ga dan maar. Onverwaardelijk. Oh, dat onverwaardelijk. Dat, dat is een pot. Als je een zinje bij je krijgt, die onverwaardelijk komt, dat gemakkelijk. Dat is een kostelijke dag. Dan heb je geen voorwaard. En ik verzeker je, af God je bij hem haalt, door genade, bij aanhangig voor dan ben je ook onverwacht. Al de voorwaarden eruit. En dan krijg je wat zekerheid. Maar hoe meer voorwaarden je hebt, hoe onzekerder je bent. Werkverbond, dan geef je geen zekerheid hoor. Mensen denken met zijn werken zekerheid te krijgen, maar dat krijg je niet. Ik weet wel dat je werken moet voor je en brood, daar heb ik het niet dus over. Maar anders dan denk je, als ik dat nou doe, dan krijg ik zekerheid. Dat is niet waar. Je krijgt alleen maar zekerheid dat God je uit je hebt. Staat, en... ja, zo kort bij elkaar. Niet die werk, maar die geloof. En dat geloof ik niet en dat God gaat. Hoe krijgt dan God zekerheid? als je weer het geloven, maar dat God werkt. En dan gaat het dan nog zo omhoog. En dan zei ze toch heer, en ik moet toch niet weggaan, want dat is de dus zekerheid. te weg. Hij lijkt me onmogelijk, maar ik word toch gewaar dat ik zijn heer daar in mij, daar gaat hij me voor. En dan ga ik in de donker. Ik herinner me nog wel eens van domeneer Vrijhe. Dat hij bedankt had voor een bezoek. Heb ik wel eens gelezen bij sommige kerkrageren. En er stond erin. Ik heb het wel overwogen tussen mijn heren en mijn ziel. Maar hij geeft er geen licht over. En in de donker durf ik niet op. Zet dat toch eerlijk? Dat vond ik zo echt en zo eerlijk. in de donker durf ik niet op. Want hij dacht wel op een piet. En je het met mij ook. Als je in de donker uit gaat, moet de tasje dan ze een naar de wand. Ja, maar dan kun je wel denken, ik heb die weg eens meer gehad. Die kan ik wel vinden. Maar dan kon jij wel eens met bedrieven. Ik ben ook wel eens aan het walgen geraakt op bekende wegen. Dan zat je te praten, want je weet de weg toch wel, hè? En dan zat je te praten en waar je een heel hand eraan. Zeg maar, hier moet ik niet zijn. Mis. dan heb je te veel zekerheid bij jij. Maar hier staat van de goddelijke zekerheid in de tekst kijk maar eens. En dan leidt het zeker zodat ze niet vrezen. Waarom vrezen ze niet dat God de leiding had. Er zijn mensen die vrezen niet dat God heeft de leiding niet. Wel al in het algemeen, maar niet bijzonder door gedaan. En als dat ontbreekt, dan heb de verkeerde zekerheid. Dan denk je eerst zekerheid en dan leiding. Maar hier staat leiding en daarna zekerheid. Daarom vrezen ze niet. Als God je zekerheid heeft, dan haal je de vrezen eruit weg. Maar je krijgt nooit geen zekerheid, oh je hebt eerst vrede gehad. De kinderen is als vrees, dan voor de zee, dan voor de inheemse na. En waar kwam het in openbaar? Toen riepen de kinderen is als tot een leer. Dat is de ware vrede. Kinderen kunnen ook wel eens vrezen. Hè. Ze thuis zijn en ze hebben wat uitgevoerd wat niet mogelijk hè. En dan kruipen ze soms weg. Dan kruipen ze helemaal weg. Dan denken ze, nou ziet mijn vader en mijn moeder me toch niet. En die weten je toch wat te vinden hoor. Wat ben je nog zo voor de te weggetrokken. Je moet toch weer voor de dag komen en voor alle je honger krijgt. Dat komt voor de weer uit. Mijn moeder zei vroeger wel eens dat ik weggetropen was. Hij komt toch wel voor een dag als hij weer honger krijgt. Het is het waar hoor. Of als je dat krijgt, komt er weer uit. Zei waar hij nog toch zo lang gezeten is. Ja, dan wou je dat niet zeggen, maar eigenlijk moet het er toch uit. Als de liefde weer gaat vrezen, dan komt het er uit. Dus dat menselijk hoor. Maar als de Heer werkt, dat goddelijk. Die werkt de goddelijke zekerheid tegen ja. haar. Hij leidde de ze zee. Zekelijk zodat ze niet vrezen, want de zee had hun vijanden overtuigd. Die zijn die vijanden van Ezra? Dat waren toen de Egyptenaar. Farao en zijn het gingen er achteraan om ze terug te halen. Daarmee openbaarde zijn vijandschap tegen de bot van Israël tegen dat God. En wat deed de heren? Die liet de zee terugkomen tot haar vorige stand en Farao en zijn ruiters liepen dronken jammelen. Dat is dezelfde weg waarop de Eterlieden door het geloof gewandeld gaan. En God van de overzijde van de zee bracht om ze daar te laten zingen. Daar wandelt Faroog met zijn ruiteren op, gaat je op en verdrinkt. Dus je kan wel achter God's volk lopen en dan komt men er nog niet. Zeg niet bij God God die lief mag gaan, maar Faroog zat er achteraan om hem terug te brengen, wat God ze niet God wilde hebben God wou ze naar het land hebben en Faroog wilde ze terugbrengen. Dus faro hocht tegen God en is verloren. En elk mens die tegen God vecht, die verliest. En dus toch, elk mens ligt er voor over om te zeggen. Hè? Eerst begin je zogenaamd te bidden. Als dat niet wil, dan begin je te werken. En als dat nog niet wil, dan doe je vijandschap. Dan moet je toch doen als En dan zult wel. En dan zingen we nog, God heb het lief. Het is niet waar. Hè? Ook als God ons niet eerst lief heeft. Dan zullen we hem nooit lief zijn. En ook na ontvangende genade, dan moet iedere keer die liefde God bij vernieuwing weer vermeerderd worden. Want met dat beginsel kunnen we ook weer niet lief hebben. Vraag het maar aan Gods volk, hij dat ding ontmoet. Hoeveel genade dat hij ook heeft, om nou het geloof te doen, worden, dat is God voor nodig. Hij heeft te leiding. En als hij die leiding openbaar, dan ligt er ook en hij zegt er is in Drijft u de vrees eruit? Waarom niet te lang voor? God liet zijn volk niet zit onderweg. En wat hebben ze hemeltarig om de zon be be be begaan? Aan de berg het maakte ze goud kou. En wat zeiden ze? Dit zijn uw goden, o Ezra, die u uit Egypte land opgevoerd hebben. Hoe God verloopt. Als toch een mens was die dat Egypte uitgehaald had, dan had hij gezegd, dan laat ik ze zitten daar, bij dat woeste zien in En de Heer het deed niet. Later zeggen de kinderen in zelf, we zijn het zat, laat ons een hoofd opwerpen en wederkeren keren naar Egypte. En wat zegt de Heer, dat is goed. Veel en omgekomen door hun ongeloof. Maar hij heeft toch dat volk gebracht. Wat hij te beloofd had. Zeg niet dat alle ezelieten die beloofde God kregen. Hè? En dat ze daar allemaal een oog op halen. Dat geloof ik niet. Het waren allemaal geen geloven. Hè? Het was niet alles er al dat in er ronde in Israël was. Nee, er waren er veel bij die murmureerden gediend. Toch was er een volk onder dat geloof. Niet altijd, niet iedere dag. Maar het staat toen, toen geloofden ze aan ons woorden. En al het volk dat ziende, zo'n ook af. Dus je ziet wat als God werkte, dat ze daarna weer geloof. Ze hebben ze door het geloof, ook door de woestijn gewandeld. En zekerheid gekregen, dat ze vast en zeker op Gods tijd, in het land kamer gebracht zijn. Daarom staat er in de tekst worden. En hij bracht ze tot de landpalen zijn de heiligheid. Dat betekent niet dat God ze tot aan de grenzen bracht aan de neer. Dan wil de onderwijzer zeggen dat God ze dat beloofd land gebracht heeft. Over de grenzen van kamer. Zeven volkeren werden uitgeroeid. Want als God wat doet, dan moet altijd plaats voor gemaakt worden. Er was voor Gods werk, voor Israël daar te brengen, geen plaats. God moest eerst die volken eruit Dat kan hij onmiddellijk, heeft hij ook middelijk gedaan. Want Jozef moest een strijd voeren tegen de vijanden des Heeres. En sommige, dat zal altijd wel Die werden zogenaamd in zijn liefde. Ze dachten dat veilig. Maar dat zijn nooit geen echte Joden geworden. We zullen er misschien uit de ook wel mee opgetrokken zijn. Maar het was toch een nou. geeft en voor een Egypte nou valt het tegen om met een Isaliet te wonen. Dat wens u nooit. Je ziet het nog maar, Zadat kan het nooit eens worden met, met Israeliten. Die geeft erna. Altijd maar confereren en dat kan weer weg en dan die er weer voorspannen en ik geef het nooit op. Je kunt maar zien van Esmaël was wel een zoon van Abraham, maar niet uit Sarah geboren. En van Ismael lezen dat Hagar, dat is de moeder van Israël, die nam een vrouw uit Egypte land. Dus die Egyptenaren die zijn van Hagar afkomst. Uit dat bloed van Ismaël. Is dan wonder dat ze tot heken dagen altijd zitten murmureren en maar stoken tegen elkaar als ze het eens worden met Israël? Als ze toegeven dan is het om de beter van te worden. Om nog wat meer te krijgen. En Israël wordt het niet met haar vereniging. En met de Egyptenaar. Want van Ismael staat zijn hand tegen af. En de hand van alle tegen hem. De kerk, De vereniging. En vandaar dat je jaar in jaar uit allemaal concurreert. En praat. En toch. God werkt verhaal raar uit, die echt niet bekijken kan. Het werkt ook niet te profiteren. De mensen zitten weer in het land. En van alle kanten wordt het bestrekt. En toch, de Joden zitten toch weer in het land. Ze We zijn weer in eigen volk. Wonderlijk is het niet. Moet maar afkijken wat God doet. Ik zeg niet dat al die Joden zalig worden, wat dat zijn ze. Alleen de uitgevoerd nu wordt het zaal. Maar het is toch wonderlijk dat ze weer een apart volk zijn. En hoeveel strijd en moeilijkheden dat ze ook hebben, blijven toch het lang. Krijgen ze niet uit. En waar God een erfenis geeft, dat krijgen mensen ook niet uit. Want hij bracht ze tot de landpalen, namelijk van het beloofde land. Dat was de erfenis van Nederland. En wat is er al gevolgd door duizenden volken om die erfenis van Israël toch in de handen te krijgen, hè? Vroeger waren het soms Filistijn, Syriërs, Boeren, Syriërs. En nou is het weer anders. Vroeger had je soms Amalekieten, Edomieten, Ammonieten en gaan we door. En nou zijn er volken weer hier rondom. Dan is het Syriërs, dan is het Egypte. Maar iedere keer zitten ze op die erfenis van Israël te doen. En Israël blijft er toch in. En dat tekent nou de strijd van Gods kerk op aarde. Er een lering hè? Die kerk van God, die levende kerk, die heeft een strijd op aarde, op levende dood. Die krijgt ook alles in. Behalve één. die hebben ze niet in. En wie is staan? Dat meneer Jezus. Ik geef me schaaf het eeuwige leven. En niemand drukt uit mijn hand. Daar ligt nou de veiligheid van God's kerk. Dat hij de pachtig. Hij is levende voorop af. Dat hij in de dood ging. Omdat zij op hem zouden de en steunen. Dat hij levend geworden is. Dat ze zouden geloven. Dat ze met de levende Christus te doen hebben. Die nooit zijn erfenis al een ander geef. Want wat hij gekocht heeft zijn gemeente. Dat zijn herfde Dat heeft hij gekocht niet met zilver en met goud. Dat is een duurdere prijs die Christus moet betalen. En hij heeft zijn gemeente gekocht met zijn dierbaar bloed. En wat je met je bloed betaalt, dat geeft hem in je ogen. Oh, wat de min Christus zijn volk op de Dat Daar zou een mens zijn mond wel laten dicht moeten zijn. Over zijn eis. Dan is je zo uitgepraat, meneer Jezus laat zien dat de eeuwige gebieden tot God willen. En tot de zaligheid van de kerk. Om gedrongen heeft om te, zich op te offeren in de dode strijd. Daarom zou dat volk van God zalig worden, omdat God het geweld heeft. En dat welbaden God dat is door de hand van Christus gelukkig voortgegaan. Je moet uit. Daarom op de goede herder zijn leven op voor de kuddes en niemand kan ze eruit brengen. God brengt zijn kinderen niet naar een aardse erfenis. Meestal krijgen ze verdrukkingen in de wereld. Maar hij zal ze toch eenmaal brengen tot die eeuwige erfenis die het maakt. Oh wat een kostelijke erf later. een erfenis zijn je niks aan gedaan. Loon dat verdien je soms. Loon naar werk kan ook zijn een loon uitgenaamd, waar nerfenis er werk Als je aan een erfenis gaat werken, dan gaat het mis. Dan raak je misschien een dief. Of een naar om de erfenis eerder in je handen te krijgen. Maar als het goed gaat, heb je aan de erfenis niks gedaan. Want dan moet er een sterven. En om die erfenis te krijgen, heeft God het ook niets gedaan. Nee, die eentjes moesten versterven. En waarom? Omdat dat is een volle vastigheid zo geeft. Maar het testament waarin staat wie de erfgenamen zijn van hetgeen wat Christus nalaat. dat testament dat is vast, zegt Paulus in de dood. In de dood dat is testament maakt. Dat testament heeft geen kracht zolang de testamentmaker leeft. Maar nu Christus gestorven is, heeft dus een testament dat eeuwig verbonden tegen dat testament. Vestig met hem Daarom zullen de uitverkoren, die erger die Christus verworven, die lastig gemaakt worden. Of daar de ogen voor open mochten gaan. Voor die grote ermladen. Die zijn volk een testament nagelaten. Testament, dat vast is in de dood van het testament. En zelfs een ziek heb ik tot zijn erfis. Zowel als de egalieten in Palestina gebracht werden door de grootste moeilijkheid, zeven volken moest eruit geroeid worden en de Jordaan moest nog droog gemaakt worden. Al alle mogelijke wegen. En wat heeft de heren gedaan, hij zette de priesters met de ark in de Jordaan en ze gingen op op Het, het had nog genaamde voet. Toen baande God de weg. En het was toch zo onmogelijk vanwege de strijd om de te komen. Toch heeft God ze er gebracht en hoe meer Gods volk ontdekt wordt, hoe mogelijker dat het wordt om zalig te worden. Dat is zo'n mogelijke weg. De mogelijkheid van zalig worden, daar hebben ze het veel over in tegenwoordig. Maar dat is nou voor mij net onmogelijk. Weet je wanneer het mogelijk is? Als God het geloof in doet van Alle dingen zijn mogelijk, doorheen die geloof. En dan is het voor mij onmogelijk. Totale mogelijk. Want je kunt niet zalig worden, daarbij wedergeboren. Alle wedergeboren wordt zalig. Maar als je weet dat je een geboren mens bent, dan weet je dat je niet zalig wordt. Dat is een raad van Dat is het waar hoor. Alle gelovigen worden zalig. Maar die geloven die valt gedurende misgelooft erbuiten. Dan is dat ook wissens gezalig moeten worden. En hoe kan het die aan door het geschonken geloof, anders niet? Hij heeft alleen maar zekerheid dat God een geloof geeft te beoefenen. Daarom kun je zo zien. Welke wonderlijke raad. boven ons begrijpt. Dat de Heer houdt om zijn volk zalig Hij doet niet veel, hij doet er alles aan. Anders kwam het nooit. Hij bracht Israël tot de erfenis. En hij heeft ze gebracht tot de landpalen zijn de heiligheid, tot de berg. Kan tekenen als echt tot de berg Sion. En weet je wat er op die berg Sion gebouwd is lager? Daar heeft Salomo ook een tempel gebouwd, waar de Heer wilde wonen. Daar heeft hij gebracht. Oh, niet alleen om dat stuk land te krijgen, he, en de huizen op te bouwen, maar ook om een heiligdom voor de naam des heren dat te maken. Zowel de God zijn volk niet alleen in beloofde land brengen, maar ze ook nog, jij verordineerd dat, zalig maken. Dat de zon. Ze waren er ook onder Israël. En in zo'n algemeen gekoord te brengen tot die geestelijke Berg-Sion er op de Heer was. Opdat ze hierdoor het geloof hem zullen leren kennen. En eenmaal zullen verheerlijken. Hij brengt ze tot de langzalen zijner heiligheid. Tot deze berg. Die berg Sion. Als God beheert daar zijn huis op te bouwen. Er zijn veel bergen rondom het land Israël, Heuvelachtig. Maar er is maar één berg Sion. Daar werd de tempel op gebouwd. Oh. Er is maar één kerk op de wereld. Er zijn veel kerkelijke richtingen. Er zijn veel kerkgebouwen. Eén nog mooier en groter dan de andere. Maar er is toch maar één kerk. En geen twee. En wij zeggen vaak over strijdende en triomferende kerk. Hoe zit dat dan? Dat is er toch twee? Heel eenvoudig. Strijdende kerk, dat is God levende volk op aarde die de geestelijke strijd nog te voeren heeft en de triomferende die overwonnen heeft dat is het andere gedeelte van die één kerk. Een enige staat er in het hoogliet is mijn duif, mijn boema. Eén hoofd en één lichaam. Eén geloof, één dood en één weer. Dat is een ene geestelijke eenheid. Hoe verdeeld dat ze ook legt, als, als de op de aarde, toch is er een geestelijke eenheid. Als God daar. En dat is de eenheid dat is gewoon. En daar komt er ook een eenheid als God licht geeft, Als je licht krijgt over de leer, dan ben je zo in elkaar. Waarom zijn er dan zoveel kaart in hij? Wel omdat ze we geen licht hebben er Als een mens in het donker loopt, dan ben je toch allerlei dwaalwingen in de joep. En dat is ook zo in de liefde. En zo als een heilige geest blijft. Er staat, hij zal u in al de waarheid blijven. Je de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zie wel, als een heilige geest daar dan in de waling op was was, en dat je dan de waarheid verstaat aan je en dat je dan de ruimte voor je ziel krijgt aan je dieren, Je kun je, je eigen was in de ruimte zetten met de waarheid, en de staat van een heilige geest zal u vrijmaken. Dan moet je nou iedere keer, door zijn vrijmakende kracht, dan zullen ze het ervaren dat een hele oog op de berg zie, dat vanuit later gebouwd, Oh, daar zullen we deze ook nog genoeg voor gehad hebben. Toen ze in de tabernagentje gewonnen In de woestijn. Dat ze eenmaal een huis van God zouden krijgen. Waar de Heer in wonen. Waar de Heer dezelfde vuur voor het offer heeft ontstoken. En dan moesten ze telkens van dat vuur nemen. Moest dag en nacht blijven branden. Dat was om zeker te zien. Zou wel eens geweest zijn. Zo gaat de mensen in mijn hart. Alsof het vuurtje uitgaat wees het bij God volle groep En zo als de Heer het weer aan begint te blazen, dan begint het weer te branden. Oh wat God wonderlijk werkt? Denk wel eens aan Ben-Jan, ik heb het precies getekend. Christen stond voor de muur en hij keek naar dat vuurtje. Waarom gaat het niet uit, Christen? Waarom gaat het niet uit? Ik zie dat er een man aan mijn water heen gooit. En waarom blijft dat vuurt dan branden? Uitlegger, dat is de verklaring die ik ervan kreeg. Die bracht hem achter de muur. Toen kijk je de drachten. En wat zag hij toen? Toen zag die man staan met een olie die iedere keer daar olie in dat vuur. Dan bleef het branden. Oh, welke grote verborgenheid. Dat een olie der genade iedere keer het vuurtje brandende moet houden. Anders was het bij mij een lange huidje. Ik heb allerlei stof aangebracht om het vuurtje uit te krijgen. En van buiten brengen ze het ook nog dan van binnen ook. Alles wat blusten. En toch houdt God het vuurtje brand. Dat is een wonderlijke zaak. Hij blaast er eens in. En hij raakt het er eens op. En dan komt er weer nieuw leven. Oh, dat is zo'n kostelijke zaak. Ik, de Heer, he, word er niet veranderd. Daarom zegt gij ook kinder Jacobs niet vergeten. Schiet er geen heer over voor de kinderen Jacobs. Nee hoor niet het minste, maar ik moet eindigen van de tijd die gaat me roepen. Ik zie je al dat we sommigen naar de kloof kijken en dan kijk ik ook een keer. De Heer die mocht ons samen die genade schenken om te leren wat wij in de tekst van eenvoudig naar voren getracht hebben te brengen. En zullen we het ook verstaan wat ik nu nog op zal geven als lotzang om te zingen op psalm 78, het 27 vers. Psalm 78 het 27 ja zonder vrees mocht Israël veilig trekken zag de zee zijn hateren overdekken want God een God bracht hem bevrijd van banden, naar het land door hem geheiligd uit de landen tot deze berg die zijn een hand verkreeg en die daarna de hoogste steeg. het 27e zal het 78 okay. De Heer wil en we wel zijn. 20 september bij M van Eck de ocht, H.J.C. van Eldik de ocht. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegenende zeer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geest.